Ongeveer 25.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het water kan naar schatting tot een meter of zeven stijgen. De overlaat in de Mississippi wordt voor het eerst in bijna 40 jaar weer opengezet. Bij een aanslag met brandbommen op de Griekse politie zijn drie burgers gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. Zo'n dertig gemaskerde jongeren staken in Athene een politiemotor in brand. Daarbij ontplofte de benzinetank, waardoor drie omstanders brandwonden opliepen. De groep jongeren had eerder brandbommen gegooid naar een politiebureau. Verschillende auto's en motoren branden uit. De aanslag wordt gezien als een wraakactie voor het politieoptreden... tijdens een massabetoging afgelopen woensdag. Een demonstrerende jongere raakte toen zwaar gewond. Een aantal agenten is daarvoor geschorst. Het weer. In het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. En door een stevige noordwestenwind wordt het 14 graden aan de kust... en 16 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Nou, het was dus hartstikke spannend bij het handballen. Op één doelpunt na redden Aalsmeer het dus niet. En dus gaat de finale bij het handballen om het landskampioenschap... tussen Volendam en de Lemberg Lions. Straks ongetwijfeld de tranen van Aalsmeer op de radio. Het basketbal, daar zijn ze uh, nog wel even bezig. Leiden tegen Groningen, de eerste wedstrijd in de playoffs. Leon. Nog 45 seconden in het derde kwart, stand 68 tegen 70 en het voordeel van Groningen. In het begin van de wedstrijd miste ik de intensiteit, maar langzaam maar zeker komt hij wel op het veld. Want de scores worden duur en het wordt geduwd en getrokken en geduwd en getrokken. Van een heleboel vrije worpen en daar vandaan wordt denk ik de wedstrijd beslist. Maar het is nog lang, nog 10 minuten en 45 seconden, 68-70 en het voordeel van Groningen. Let's put our son to bed Then he started to cry Though he didn't know why And I said, easy boy Boy, it's gonna be All right, boy, boy. I said Easy boy Boy, to him Then it started to rain While the storm planes came We were powerless against this force And we looked outside Into, I thought we'd never get through I even could hear my cries. son was lying near me I said easy but boy it's gonna be always oh.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 Pilt en koek en uh, easy boy. Het is 6 minuten over 10. Sport kort. Turner Epke Zonderland heeft in Moskou zijn 11e wereldbekerzegen... aan zijn rekstok geboekt. De Vries behaalde een buitengewoon hoge score van 16.050. Juri van Gelder en Jeffrey Wappers wonnen in Moskou allebei brons. Van Gelder werd derde aan de ringen. Wappers pakte de derde plaats op het onderdeel vloer. Oscar Gatto heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan reed kort voor het einde weg uit het peloton... en bleef de Spanjaard Alberto Contador net voor. Alessandro Patacchi won op vijf seconden de sprint van het peloton. Die terwening behield ook vandaag de roze leidersdraai. En Tom Jeltes' slachter hoeft niet geopereerd te worden... aan de gevolgen van zijn valpartij in de Giro. De Rabobankrenner is inmiddels op weg naar huis. De slachter liep een gebroken oogkas, een hersenschudding... en een wond in zijn gezicht op. Romain Veljou uh, heeft de Nederlandse wielenformatie van succes bezorgd in de ronde van Picardie. De Fransman won de tweede etappe na een In het algemeen klassement blijft de Litouwer Joort Valkis... die de eerste etappe won aan de leiding. Hij heeft uh, één seconde voorsprong op Vajou. En tennisser Robin Haase heeft nog eens nog één zij... verwijderd van het hoofdtoernooi in Nice. Haase hersteld van een rugblessure... won in de tweede kwalificatieronde van de Slovaak Zervenak... In Nice bereikt hij, bereikt hij zich voor op Roland Garros. Het Franse Grand Slam toernooi begint op 22 mei. Arantxa Rus heeft voor de tweede keer dit jaar de finale van een ITF toernooi bereikt. In het Franse Saint-Gaudin won ze in de halve finale van de Rusin Savinic. En Rafael Nadal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi in Rome. Hij won met 7, 5 en 6, 1 van de Fransman Gasquet. Nadal speelt in de finale tegen de Servier Djokovic of de Schot Murray. Nog meer tennis, want Maria Sharapova heeft voor een verrassing gezorgd... op het wta toernooi in Rome. De Russische versloeg in de halve finale. De nummer 1 van de wereld, Worsniacki, in twee sets. Sharapova speelt in de finale tegen de Australische Stozer. En Casey Stoner begint op bij de grote prijs van Frankrijk in Le Mans. In de MotoGP-klasse vanaf pole position. Stoner bleef de Italiane Simoncelli en Divizioso voor. De Spanjaard Lorenzo, die het WK-klassement na drie wedstrijden aanvoert... zette de vijfde tijd neer. Boom, dat was hem. Ja, dank u. We gaan uit basketballen naar Leiden tegen Groningen. Leon. Ja, volgende leden, wedstrijd, maar Leiden staat voor. En nu gaat Wurtje de Jong er vandoor. En die wordt op de middenlijn tegengehouden door Jason Dorisso. En dan gebeurt hetzelfde als in de eerste helft: Dorisso krijgt een onsportieve fout. Ja. Leiden begon heel goed aan de tweede helft. en begint ook heel goed aan het vierde kwart. Maar Groningen herstelde zich in het derde kwart. En eindigde dat derde kwart met een 73-74 voorsprong. Dat was nog een verhaal op zich. Want eigenlijk was het vier punten verschil: 70-74. Maar precies in de allerlaatste tiende van de seconde liet Thomas Jackson, de spelverdeler van Leiden, op eigen helft, net voor de middenlijn, de bal los. Nou ja, die busser ging. En nadat de buzzer was gegaan, ging de bal door de ring. Dat was een driepunter. Ja, en dan krijg je natuurlijk het publiek wel op de banken hier in Leiden. 73-74, daarna was het Montemagny op 75-74. En nu wordt er de jong op de vrije worplijn. Kan een gaatje maken. Die eerste vrije worp zit erin. En dan krijgt Leiden dadelijk ook nog de bal. 76, 74. Ja, dan houdt het publiek hier in Leiden wel uh, de adem in. Als Woerter de Jong op de Vrije Oorplein staat, geen spelers in de buurt omdat het een onsportieve fout was. En ook die tweede, die benut hij. Dat zijn zijn 18e en 19e punt. Uh, hij is uh, net niet topscorer van de wedstrijd, want Boxley heeft de 20. Maar uh, die Woerter de Jong speelt echt een puikenwedstrijd. Goed om te zien dat er ook Nederlanders op dit niveau goed kunnen acteren. Nu krijgt Leiden de bal in. Thomas Jackson. Leiden staat dus drie punten voor. 77, 74. Kan de ploeg een gaatje slagen, gaan slaan in het voor... Nou, dat wordt een enorme... Beuk uitgedeeld van de Tommelchecks en ik wou kan Leiden een gaatje slaan zo aan het eind van deze wedstrijd. Nou dan krijgen ze in ieder geval de kans voor om weer twee vrije worpen raak te gaan schieten. De scheidsrechters fluiten deze wedstrijd echt alles, alles, alles af. Geen enkel fysiek contact is toegestaan. En wat moet je dan als ploeg doen? Gewoon proberen die lay-ups te maken. Want als dat niet lukt dan is er vast een zeker fysiek contact waardoor je naar de vrije worplein mag. Ik ben benieuwd wie dat het best beseft. Tot nu toe Leiden, want alle punten, de laatste punten komen vanaf de Vrije worplijn. Nu ook weer Thomas Jackson, die eerste, die gaat er weer in. Het waren er net twee van Wouter uh, de Jong. Nou, de derde op rij is van uh, deze Thomas Jackson. Ik kijk even naar de statistieken. Leiden is tot nu toe 25 keer naar de Vrije worplijn gegaan. 26 met deze erbij, hebben er 20 raakgeschoten. geschoten. En Groningen is al 32 keer naar de Vrije worplijn gegaan. Maar ze hebben er wel 12 gemist. En dat is in een spannende wedstrijd echt cruciaal. Schoon Groningen schiet de vrijworpen heel slecht het hele seizoen al. En dat is cruciaal, denk ik, misschien wel in deze wedstrijd. Die tweede vrijworp ging er ook in. Leiden staat een beetje voor. De meest ruime voorsprong van deze wedstrijd, 79-74. Ja, ja, ja. I know it's kinda strange by Ben Saunders and dry your eyes. Het is een drongwekende voor autokoureur Renger van der Zande. Hij doet in Zandvoort mee aan de, de DTM race. DTM, dat is het Duits Tourwagenkampioenschap. Een autosportklasse met de high-tech racemonsters van Audi en Mercedes. DTM is uh, voor de een de route richting Formule 1. Bijvoorbeeld uh, Paul di Di-Resta, om haar naam te noemen. Andere beleven juist hun nadagen als coureur. David Kultart en Ralf Schumacher bijvoorbeeld. Renger van der Zanden pakte vandaag in de kwalificatietraining de elfde plek. Louis Dekker stond erbij, keek ernaar en maakte dit verslag. Stengler, perfect, prima, maar. Miguel Molina, die wordt morgen van plaats 9 starten. Neben hem staat Felipe Albuquerque op de 10. In startreihe 6 op de sauberen zijde, namelijk startplatz 11, is Renger van der Zande neben hem. De Duitse commentator moet er nog een beetje aan wennen. Renger van der Zande heet hier Renger van der Zande. De Nijmeegse coureur is ook nog nieuw in dit wereldje. Nieuw in deze Duitse wereld. Want hij rijdt pas zijn tweede DTM race. Ja, dan sta je in één keer met Schumacher en met Koulthardt. Uh, dat zijn wel momenten die, uh, die ik heel, heel fantastisch vind. Ik heb natuurlijk als klein yogi volg ik autosport. En uh, keek ik wel heel erg op tegen die mannen. En nu, uh, nu rij ik ze voorbij op het circuit, dus dat is wel super. Fun Sinter auto, start staatrijden 7. David Koerthard. Van der Zanden doet mee aan een prestigieus kampioenschap. DTM, het Duits Tourwagenkampioenschap. Audi versus Mercedes. Het wordt wel eens Formule 1 met een dak genoemd. Zeker weten. Ik ben heel, heel erg in de buurt van mijn droom uh, als klein jochie. Beter dan dit gaat het niet worden. En ik hoop ook een hele lange carrière te hebben in deze DTM-klasse. Het is gewoon een Formule 1 met een dak erop. En dat is super. Slechts anderhalve minuut hebben die auto's nodig om een rondje Zandvoort te doen. Van tempo her, qualifying waren goed. Nu moet je natuurlijk nog een beetje klaar. Nu gaan ze een beetje fine-tuning maken. Een elfde plek in de kwalificatie. Is dat nou goed of is het niet goed? Dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Want Renger van der Zande rijdt in dit kampioenschap pas een tweede race. Moet dus nog een hoop leren. En rijdt bovendien ook nog eens in wat heet een yariswagen. jariswagen. Een Mercedes die ouder is dan het echte high-tech fabrieksmateriaal. Nee, je hebt twee soorten auto's bij Mercedes. Dat zijn vier nieuwe auto's en vier oudere auto's. Dat scheelt eigenlijk niet heel veel qua snelheid. Dus... Um... Ja, ik denk dat er een tiende verschil tussen zit per rondje. Het is dus logisch dat hij iets laat liggen. En misschien is een plek in de middenmoot dan juist wel heel goed. Ja, dat doet hij helemaal niet slecht. Engel Want dat is al een goede prestatie. elke plek. Ik ben uh, echt heel blij, want uh, ik denk dat ik uh, absoluut niet mag klagen. Van de oude Mercedes ben ik het snelst. Dus uh, ene David Coulthard, uh, die heb ik voor, voorbij gereden. En ook Maro Engel, die al een paar jaar in de DTM rijdt, ben ik sneller dan. P11, ik ben niet ontevreden. Wat was het ideale scenario? Ja, top 8 zou fantastisch zijn, dus uh, dat reserveren we vanmorgen maar. Want de uh, eerste 8 krijgen punten en uh, ik start vanaf 11, dus dat is nog steeds mogelijk. En als we een beetje goede strategie hebben op de, op de auto, dus met pitstops, we hebben twee pitstops in één race. Als we een goede strategie hebben, dan uh, kunnen we nog steeds goed naar voren komen. Ja, en dan even naar die pitstops. Dat wordt heftig, hè? Die pitstops zijn sneller dan Formule 1 pitstops. Ja, het is ongelooflijk. Ik bedoel, je komt aan vol gas, je gaat de pitlimiter in, dus 60 km per uur. Dan zit je eigenlijk te wachten tot van kom, ik wil sneller, ik wil sneller. Dan rij je zeg maar een soort van carwash in, waar rechts en links alleen maar monteurs staan en voor, voor je ook... Met een, een lollipop, dus een, een, een schild wat laat zien wanneer je weg mag rijden. Je gaat omhoog, twee seconden later val je naar beneden en mag je wegspurten. En je staat stil een seconde of drie? Ja, net onder de drie seconden, dan ben ik heel blij. Met nieuwe banden? En je hebt nieuwe bandjes, dus dan kun je ook weer op de baan harden. Flink opgetraind? Ja, zeker. Monteurs die doen zeker twintig uh, stuks in een weekend. Twintig uh, pitstops oefeningen in een weekend. En, uh, ik moet zelf ook nog goed aankomen rijden en alles. Dus... Ja, in de Formule 1 ging het laatst ook mis, laten we wel wezen. En niet bij de minste, bij een oud-wereldkampioen die bij het verkeerde team parkeerde. Ja, wat nou echt lachen was geweest als hij bij het verkeerde team was geparkeerd... en ze halen zijn banden eraf en laten hem staan. Maar ik hoop op goede pitstops en uh, dat we vooraan gaan rijden. Heb je nog tijd om te genieten van de droom waar je jarenlang naartoe hebt gewerkt? Zeker weten, ik loop hier echt rond met een big smile. En uh, zoveel Nederlandse fans hier op het circuit in Zandvoort. En uh, om dan in de hoogste klasse uit te komen is fantastisch. Goed, Ringer Renger van der Zand is dus tevreden met plek 11. Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Jeroen Blekenmolen, ook wel eens ooit op plek 11 gestart? Uh, ja, vaak, vaak. Zeker in DTM. En uh, ik, heb, ik heb ook een beetje in zijn situatie gezeten met een oudere auto. Hè. Vooraan is natuurlijk met het nieuwste materiaal. En daar kun je gewoon niet uh, vooraan mee staan. Dus uh, een 11e plek is, is inderdaad middenmoot, maar uh, is wel vooraan van de oude auto's. Dus... Uh, ja, hij heeft het gewoon netjes gedaan, 100%. Hoe lang is het geleden dat jij DTM reed? Ik heb in 2006 nog een paar races gedaan. En uh, dat ik echt fulltime reed was, 2003, 2004. Het is een klasse die hoog aangeschreven staat. Die prestige uitstraalt. Het gaat ergens om. Het zijn niet de minste auto's, het zijn niet de minste coureurs. Daar kom je niet zomaar in. Nee, kijk, uh, het, zijn, uh, het is absoluut uh, een van de hoogste klassen die je kunt bereiken. Omdat er gewoon uh, zeker vooraan uh, rijden alleen maar echte jongens die dik betaald worden. Uh, dat zijn geen jongens die daar uh, geld neerleggen om te rijden. En dat doen ze niet voor niks, die mensen dik betalen. Dat doen ze omdat ze gewoon heel goed zijn. Achterin heb je dan de wat jongere rijders die zich kunnen bewijzen. En dat zie je aan Renger, die krijgt nu de kans van Mercedes. Het is een soort toelatingsexamen? Ja, eigenlijk wel. En uh, dit is zeg maar de laatste, het laatste examen voor een, een heel goed betaald stoeltje. Dus als je het hier. ...goed doet. Als hij hiervoor slaagt, ja, dan uh, komt hij heel ver. Jeroen Blekemolen, hij is morgen scheidsrechter tijdens de DTM-race. De wedstrijdleiding zal hem als expert laten besluiten... ...of uh, bepaalde inhaalacties wel of niet door de beugel kunnen. Spanning te over bij het basketbal Leiden, Groningen-Leon. Het publiek in Leiden heeft er zin in. Ze staan op de banken te klappen. En uh, daar geven ze ook wel uh, gelijk in. Stand, nog 4 minuten 49 tot het einde van de wedstrijd. 89, 80, 9 punten verschil. Het waren er zojuist 12 op 87, 75. verschil werd letterlijk geschoten. Van 79, 74 werden het 82, 74. Door een drie punten van Worthy de Jong. En dat deed Arve Slachter voor Leiden nog een keer over. En ineens was er een gaatje in 1 minuut spelen. Van 79, 74, 85, 74. En dan moet Groningen maar zien te verdedigen. Maar ja. Als je in 35 minuten basketbal al 89 punten tegen krijgt, dan sta je het natuurlijk niet echt goed te verdedigen. Nu is het wel Leiden dat mist, 89-80. Groningen in de aanval, de kampioen van Nederland, de titelverdediger. En ik ben nog maar een keer. 33 keer zijn er playoff-finales gespeeld in Nederland. En 29 keer werd de ploegkampioen die het eerste duel won. Nou, het is nog niet voorbij deze wedstrijd, want het is inmiddels 89-82 door het scoren van Jason Dorisso. Nog vier minuten, zeven punten verschil in het voordeel van Leiden. Het was hartstikke spannend bij het uh, handballen, want wie zou die tweede plek in de finale krijgen? De Limburg Lions waren al klaar, wonnen van Volendam met 33-28. En toen moest uh, alsmeer alleen maar even winnen bij hurry-up, dat uh, onderaan stond, slechts vijf punten had of minder zelfs. Ja, Aalsmeer zou dat toch wel even redden, zou je zeggen. Nou, dus niet. Uh, ze miste de finale op één doelpunt. Het werd 30-30. Richard van der Made spreekt nu met een van de verliezers. Serge Rink, wat een ontknoping in deze laatste speelronde van de playoffs. Aalsmeer niet in de finale, daar waar veel mensen hadden gedacht: hurry up in Zwarte Meer, dat moet toch kunnen. Maar jij wist wel beter vooraf. Jouw broer speelt hier bijvoorbeeld ook, staat uh, onder de lat. Zeg het maar. Ja, goed, dat is altijd lastig. Hoezo? Weet je dat hurry uh, Is gewoon thuis een, een hele leuk speelende ploeg. We waren uh, gewoon heel onbevangen aan het voetbal. Van Hamannen, sorry. En ja, bij ons lag blijkbaar te veel druk. En dat was moeilijk voor ons. Jullie hebben toch wel gehandbald, hè? Ja, fases. Uh, we maken gewoon net even te veel technische fouten. En, uh, en missen veel te veel open kansen. Waardoor je uh, ja, die partij niet naar je toe trekt. Hoe kan dat? Behalve het missen van. Veel technische fouten. Jullie hebben veel meer ervaring toch? Zijn gewend dit soort wedstrijden te spelen als het recht om gaat? Ah, niet, in de, niet in bepaalde beslissende posities denk ik. Uh, dan zie je gewoon bepaalde jongens die uh, het tweede deel van de competitie gewoon heel onbevangen staan te spelen. En lekker de ballen erin knallen maken nu onnodig technische fouten. En dat is vooral een opbouwrijden. Dat is gewoon heel zonde. Dus die jongens kunnen niks verwijten. Maar dan zie je dat net dat laatste stapje, uh, Ja, dat is blijkbaar toch, uh, ik denk, ervaring die je dan nodig hebt. Ik weet het niet. Maar het is onverklaarbaar hoeveel technische fouten we in één keer die laatste twee wedstrijden maken. Hoe komt dit aan? Ik spreek je kort na de wedstrijd. Jij analyseert nu vrij rustig, maar ik zag Robin Boumau bijvoorbeeld naar jou toe komen huilend, uh, kopjes allemaal naar beneden. René Romeijn die ook wel redelijk nuchter analyseerde dat het gewoon met als meer zelf te maken had. Maar hoe was die stemming net? Ja, natuurlijk teleurgesteld. Ik bedoel, uh, kijk, achteraf zeg je, we hebben er ontiegelijk hard aan getrokken en de tweede zelf hebben we klassen gespeeld. Dan, dan valt in één keer het kwartje dat we moeten werken. Heel sterk teruggekomen naar een beroerde competitie eigenlijk? Ja, precies. En uh, het jammer is dat je gewoon je vergeet jezelf te belonen. En uh, ja, je speelt echt een fantastische tweede seizoenshelft. Ja, en dan komt het net op aan. En dan is het jammer dat je net dat stapje niet kan maken. Je mist gewoon één punt. Volendam was toch duidelijk de betere ploeg dit seizoen. Geven het nu misschien weg tegen Lions in de laatste wedstrijd die nu naar de finale gaan. Riekt dat naar competitievervalsing? Of denk jij er heel anders over? En mag ik zo niet spreken? Nou, kijk, iedereen probeert natuurlijk gewoon zijn wedstrijden te winnen. En dan moet je ervan uitgaan dat Volendam dat ook doet. Natuurlijk hadden wij al rekening mee gehouden dat Lions zou gaan winnen. Zij hebben er een hekel aan om tegen jullie te spelen, Volendam? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, we hebben ze meerdere keren dit seizoen gepakt. En dan vinden ze het lastig om tegen ons te spelen. Dat snap ik ook. Maar ik ga ervan uit dat zij gewoon hun sportieve plicht proberen na te komen. Ja, en dat Lions dan wint, te zuur. En wij niet. Altijd lastig, hè? Hier handballen bij Hurry Up. Dat toch de sensatie is van dit handbalseizoen, of niet? Ja, nou die jongens hebben het fantastisch gedaan. En die belonen zichzelf uh, gelukkig voor hun. Uh, en ja, ik gunnen ze van harte door wel die finale van de weken te pakken. Uh, maar ik denk zeker in het tweede seizoen zelf hebben wij ook uh, lekker de competitie op de kop gezet. En ja, het is jammer dat wij dat niet belonen. wordt een hele lange, zware, vervelende te terugreis in de bus. Nou, nou dat uh, hoop ik niet. Natuurlijk mag je teleurgesteld zijn. Maar achteraf zeg ik jongens, kijk nou eens hoe jullie die play-offs hebben gespeeld. Dat hebben het gewoon fantastisch gedaan als jonge club. Tot slot nog even naar jou. Je bent teruggekomen dit seizoen. Was eigenlijk al gestopt, kan ik nog herinneren, na die prachtige landstitel in 2009. Is het nu definitief einde voor Serge Rienke en het handbal op het hoogste niveau? Nou, ik was naar het tweede gegaan uh, omdat ik gewoon niet meer zoveel kon trainen. Toen heb ik gezegd, ja, als je maar twee keer kan trainen moet je ook niet voor het eerste willen. Maar ik heb wel met René afgesproken, als de nood aan een man is, dan uh, ben ik altijd stand-by. Uh, hoe het de komende seizoen eruit gaat zien, ik heb geen idee. Ik moet er nog even goed over na gaan denken. En, uh, ja, ook even met thuis overleggen uiteraard. Dank je wel. Graag gedaan. Serge was dat ongetwijfeld, uh, zoals u hoorde, zwaar teleurgesteld. Het uh, basketbal Leon, uh, toen we deze lange avond begonnen, toen zeiden we... de uh, winnaar van de eerste wedstrijd heeft 83% kans op het kampioenschap. Ja, het is iets nou. hoger nog. Het is iets hoger. Is oh, iets het hoger zelf? Het is 88% zelfs. Nou, dan kunnen we stoppen. Feest in Leiden. <laughs> nou, het feest is al begonnen. Ik weet niet of je het kan horen op de ja ja ja, ja, ja, ja. Ik dacht dat carnaval vooral in het zuiden werd gevierd. Maar in Leiden weten ze ook wat het is. In ieder geval de DJ, want die heeft iets opgezet met een boel Hoempa. En het publiek om me heen, Hoempa het lekker mee. Het is nog drie minuten precies in deze wedstrijd. Stand 94-82. En twee vrije orpen voor Thomas Jackson, de spelverdeler van Leiden. Ja, en het vierde kwart, ik weet eigenlijk niet wat ik zie. Leiden doet er een uh, ja, versnellingje bovenop. En Groningen de titelverdediger, de kampioen, de ploeg ook met de hoogste begroting. Die kan het gewoon niet bijbenen. Zo simpel is het, en ik kan het niet anders zeggen. We beginnen het vierde kwart met een stand van 73-74. Eén puntje verschil en we doen Leiden. Bam, 14-1 eroverheen. Ja, en als we dan nou gaan tellen, vanaf 73 is het 22 tegen 8. Ja, zo ga je natuurlijk nooit een wedstrijd winnen. Als je zoveel punten tegen krijgt als Groningen En ja, de ploeg kan best aardig verdedigen. Maar er is in deze wedstrijd eigenlijk helemaal niets van terug te vinden. Leiden lijkt de eerste wedstrijd te gaan winnen. Het is natuurlijk wel nog 2 minuten en 50 seconden. Maar ik denk niet dat het misgaat. 96-82. Nu wel zijn vraag aan dan met een drippetje op de lat schiet. En dan staat Twente met 2-1 voor. En daar is dan de tweede goal van Ajax. Jawel. De ontknoping van de eredivisie. Wie wordt er kampioen? Wordt het FC Twente of Ajax? Ik denk... Uh... Dat Twenten het uh, verdient op basis van uh, de continuïteit het gehele seizoen. Ze zijn uh, altijd in die, in die bovenste regionen geweest. Ze hebben daar ook voor het eerst heel lang meegedaan op, op Europees uh, niveau. Nou, dat heeft enorm veel kracht ge gekost. En, uh, ja, ik gun het ze. En nogmaals, uh, dat heeft niks te maken met het feit, uh, de rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax. Maar ik vind dat, uh, dat Twenten op basis van hun kwaliteit en hun seizoen het, uh, het kampioenschap verdienen. Ja, op de avond voor de ontknoping van de eredivisie is het woord aan... u heeft hem ongedwijfeld herkend, Feyenoord-trainer Mario Been. Hij is de laatste eredivisietrainer die zijn licht laat schijnen... over de kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Net als zijn collega's eerder de hele week... reageert ook Mario Been op vijf stellingen. De nieuwe kampioen is de kampioen van de armoede. Nee, absoluut niet. Ik vind dat je moet eren wie eren toekomt. En uh, Ajax en, en Twente... En PSV daar als goede derde hebben gewoon bewezen dat ze de sterkste drie ploegen op dit moment in Nederland zijn. En, uh, en als je praat over het, uh, het verschil van, van één ploeg naar de rest, ja, dan, dan zou je daarover kunnen praten. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat ik de competitie nog nooit zo spannend heb, heb gevonden. Het, het mooie is natuurlijk nou de, de laatste wedstrijd uh, in de vorm van Ajax Twente, waarin alles beslist gaat worden. Dus armoe vind ik niet. Ik vind dat er nog steeds uh, ongelooflijk kwaliteit op de Nederlandse velden loopt. En ook de Nederlandse ploegen dit jaar hebben laten zien ook in Europa mee te kunnen. Dus wat dat betreft vind ik dat iets te zwaar. Hoe slechter het voetbal... of hoe lager het niveau... hoe leuker de competitie. Nou ja, goed, Het heeft natuurlijk te maken met, met spanning. Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op dit moment... Een, een leuk slot gaan vinden op basis van spanning. Want stel je voor dat drie, vier weken van tevoren... al het is beslist ten opzichte van, van de rest. Dat er één ploeg zo sterk is. Nou, Dat is gebleken, dat is dit jaar dus niet het geval. Je, je, je kon overal verliezen. En als je een slechte dag had... dan kon je dus ook bij de, bij de onderste drie verliezen. Dat hebben, heeft bijvoorbeeld met name Excelsior een paar keer laten zien. Ook ten opzichte van ons. Dus wat dat betreft... Daar uh, nee, vind ik het een heel spannend slot. En uh, nou, ik ben het wel met je eens... dat ik vind dat er te snel de beste talenten... en de beste spelers uit Nederland vertrekken naar het buitenland. Waardoor je natuurlijk wel uh, het niveau naar beneden haalt. Hè? Een soewaar in de winterstop weg. Ik begrijp de, de, de actie van Ajax. Heel veel centjes binnenhalen. Maar het... het, het, het het neemt ook een stukje kwaliteit en klasse weg uit onze competitie. En dat is helaas op dit moment het probleem. In andere landen wordt veel meer betaald. En zijn ze in staat om ook in de schulden te gaan, wat bij ons niet mag... Maar je moet je afvragen of dat leuk is, of daar niet een, een, een halt aangeroepen moet worden... ten opzichte van bijvoorbeeld spelers tot en met 23 jaar mogen niet vertrekken uit Nederland... om maar onze competitie ook zo kwalitatief mogelijk te houden. Twente voetbalt beter en verdient de titel meer dan Ajax. Ja, als je het kijkt op basis van, van een heel seizoen, is dat, is dat zomaar waar. Maar aan de andere kant, ze staan uh, saampjes bovenaan en het gaat om deze wedstrijd. Dus wat dat betreft hebben ze het ook niet uh, geheel laten zien. Nou, met name op de zijkanten vind ik ze wel wat kwetsbaar ik vind uh, de backpositie niet het, uh, het sterkst ingevuld bij, uh, bij Twente, maar het centrum zit goed in elkaar met Douglas en Wischhof, een heel goed middenveld met creativiteit, met een balafpak in de vorm van Brama, maar Jansen, die natuurlijk uh, een van de beste spelers met zijn linkerbenen is in de Eredivisie. Ja, en voor de bal hebben ze natuurlijk uh, het een en ander en kunnen ze ook heel veel wisselen. Dus uh, ja, ik vind het een uh, een beter team en, uh, en nogmaals. Uh, of dat genoeg is om, om kampioen te worden, dat, dat gaan we zien. Maar als je kijkt naar de wedstrijd van de beker... dan, dan vind ik dat, dat Ajax te makkelijk zo'n voorsprong weggeeft. En uh, ja dat misschien Twente toch wel... Uh qua variatie in hun spel wat verder is als Ajax. Het is goed voor de eredivisie als Ajax na zeven jaar weer de titel pakt. Ik vind het gewoon... Uh, wie het wordt, die verdient het ook. En uh, die zal ook ervoor zorgen dat ze dadelijk in de Champions League... weer een representatief elftal voor, voor Nederlandse voetballen op de mat zetten. En uh, laten we eerlijk zijn, dat kan Ajax zijn, dat kan Twente zijn. In dit geval PSV niet meer, maar die hebben ook laten zien in Europa... dat het geen lelijk kindje is. Dus wat dat betreft uh, zullen wij zeker weer goed vertegenwoordigd zijn. Als je Twente ziet, en die zouden het voor elkaar krijgen om twee jaar achter elkaar kampioen te worden, ja, dan is daar natuurlijk op een gegeven moment toch een hele goede visie, en zijn ze gewoon op de, op de goede weg, en dat, dat, dat geeft ook aan, hè, één trainer wordt kampioen met, met hun, McLaren, gaat weg, er komt een nieuwe trainer, en daar staat er zo'n geheel, en er staat zo'n goede groep, en die wordt daar dadelijk misschien weer kampioen mee, dus wat dat betreft, denk ik dat Twente zeker ook het uh, predicaat topclub uh, zeer zeker verdient. Ik weet wel welke speler beslissend wordt in de titelrace. Nou, bij Twente kan ik daar heel duidelijk over zijn, ik denk dat in, uh, in, de, in de beslissende de fase Theo Jansen heel belangrijk is, uh, is geweest. En dat hij voetballen ziet als een, uh, als een hobby en dan krijgt hij nog geld voor ook. Dus wat dat betreft is dat hartstikke mooi. En ik kijk niet naar, naar tato's, want nogmaals tegenwoordig als je geen tato hebt... Dan, uh, ...dan hoor je er niet meer bij, want iedereen heeft er tegenwoordig geen... Ja, en dat hij wat rookt en wat drinkt. Ik neem aan dat daar de trainer goed opletten in, in de vorm van zijn, zijn training... en de uitslagen van, van trainingen, hoe die, hoe die erbij staat dus. Nee, belangrijk is voor mij hoe staat een speler op het veld... en, uh, en staat hij er ook echt. En uh, Theo Jansen is er zo eentje. Ik vind dat, uh, dat Twente op basis van hun kwaliteit en hun seizoen... het, uh, het kampioenschap verdienen. Dat u het weet. U hoort een bijdrage van uh, verslaggever Rachna Niemeijer. Het uh, basketballeider kampioen, Verklinkt het. Ze, als ze dat hier om mij heen horen, dan denk ik dat uh, die Polonaise die in was gezet uh, nog de hele nacht doorgaat. Ze zijn mijn vrienden. <laughs> ja, zeker weten. Ja, hij staat weer op de vrije loop. Blij, wordt hij de jongste 26e punt Gooi die raak echt de man van de wedstrijd. Dat was het 101e, 101e moet je zeggen, punt van Leiden. Groningen 84, 17 punten verschil. Uiteindelijk is het echt een pak slaag dat Groningen hier gaat krijgen in de 5 mei hal. Groningen dat deze play-offs nog geen uitwedstrijd wist te winnen. En eigenlijk alleen maar een pak slaag achter elkaar krijgt. De ploeg heeft echt een mentaal probleem verloren in Weert, Verloren in de Bosch twee keer. Dik, echt dik, dikke nederlagen. En nu ook een pak slaag in Leiden. Ja, al die andere series maakten dat niet uit. Want zij hadden toen de beslissende wedstrijd thuis. Maar nu zullen ze toch ergens een keer een wedstrijd in Leiden moeten gaan winnen. Willen ze kampioen worden. Het is een best-of-seven serie. Nou, de eerste slag is meer dan een daalderwaard, Want we hebben er al een paar keer over gehad wat die eerste wedstrijd betekent in de play-offs. 29 van de 33 keer werd de winnaar van het eerste duel uiteindelijk ook kampioen. Leiden werd ooit één keer eerder kampioen. Dat was in 1978. Groningen is drievoudig kampioen en op dit moment titelverdediger in Nederland. Natuurlijk is die serie nog niet voorbij. Maar dit zal aankomen als een mokenslag in Groningen. Want wie had gedacht dat het verschil zo enorm groot zou zijn met een 50 seconden te spelen. 17 punten verschil. En dan mag Matt Harriers nog zijn tweede vrije worp opnieuw gaan doen. Ja, het zijn schermutselingen aan het eind van de wedstrijd. Groningen krijgt echt een enorm pak slaag in Leiden, dat de eerste wedstrijd vast en zeker gaat winnen. Nog 53 seconden, stand 101 tegen 86. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Ja, in Engeland een kampioenschap en een FV-cup finale. Contact nu met onze correspondent ter plekke, Arjen van der Horst. Arjen, um, fans van City en United, het is zo'n avond dat ze gearmd door de stad gaan, kan ik me voorstellen. Allebei wat? Nou, nou toch niet. Dat vraag ik ik af, want het, zijn, het zijn echt grote rivalen natuurlijk. En de politie maakte zich daar ook wel een beetje zorgen over. En vandaar dat de officiële huldiging pas later deze maand gaat plaatsvinden. Pas volgende week op 23 mei voor Manchester City. En pas aan het einde van de maand na de Champions League finale op 30 mei. Dan is het de beurt aan Manchester United. Maar het bier zal rijkelijk vloeien vanavond in Manchester. Ja, maar dat vloeide ook wel als er eh, niet gevoel was, denk je niet? Waarschijnlijk, en nu ietsje meer. Zeg, laten we beginnen met het, uh, het kampioenschap United, terecht de kampioen? Wel terecht, maar om het nou overtuigend te noemen, dat ook weer. niet. Hè. We hebben wel twee United's gezien uh, dit seizoen. Uh, thuis bijna alles gewonnen, 17 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Waren ze dus oppermachtig uit, heel ander verhaal, hebben ze slechts 5 keer gewonnen, 10 keer gelijk, en 4 keer verloren. Vaak ook geen oogstrelend voetbal. Ook opvallend van, van de grote concurrenten hebben ze allemaal verloren dit seizoen. Chelsea, Arsenal, Manchester City. Maar ja, tegen de kleintjes hebben ze dit seizoen de punten gehaald. En daar laat de concurrentie het liggen. En ze zijn ook wel kampioen Doordat de tegenstand dit jaar wel heel veel steken liet vallen. Arsenal, ja, die de laatste twee maanden, kwamen helemaal stil te staan. En Chelsea had een hele moeilijke periode in het midden van het seizoen. Ja, en daar uh, heeft uh, Manchester United het uh, gewoon als een soort diesel op, uh, voor, doorgetuft. En uh, zo het kampioenschap binnengehaald. Ja, um, veel achtergekomen, maar toch weer terug. Het is net alsof ze soms wakker gemaakt moesten worden. En dat is de kracht en het handelsmerk van Manchester United. We hebben het zo vaak gezien dat ze 1-0, 2-0 achter komen te staan. Maar toch, dan vechten ze zich terug. Dat is, dat is echt hun klasse, hoor. Uh, verbetenheid, doorzettingsvermogen. En dat ze dan toch vaak een puntje en soms zelfs uh, drie punten binnenhalen. Ze hebben zelfs twee keer op 2-0 achter gestaan dit seizoen. En dan nog die wedstrijden hebben gewonnen. En ja, dat is toch wel het werk van een kampioen, zou je zeggen. We hebben nou even naar Ferguson geluisterd Die dank zijn team voor de inzet en um, dat alles bij elkaar zorgde voor een uh, goede sfeer bij iedereen die met Manchester te maken heeft. Oh, it's a fantastic performance by the lads and, and the support. Everyone is connected with the clubs at a great day today in terms of achievement and the atmosphere today. They were right behind us. The players worked their socks off to get the result we needed. They kept on. That's the one thing quality they've got. They don't give in. Maar het was niet makkelijk hè tegelijk bij Rovers. Nee, en dat was dus ook weer een typische wedstrijd... om zo kampioen te worden. We don't give in, hoorde je Ferguson zeggen. We geven niet op. Blackburn wilde kosten wat kost degradatie voorkomen. Kwam op voorsprong ook in die eerste helft, 1-0. Maar ja, dan toch door een beetje een mazzeltje... kwam Man United in de tweede helft gelijk. Een, een, een strafschop in de 73ste minuut uh, door Rooney genomen. Na toch wel ja, een dubieus besluit van de scheidsrechter. Hoor. Uh, het staat vast dat er contact was tussen de keeper van Blackburn en Hernandez, de Mexicaanse aanvaller. Ja, de Mexicaan maakte er het meeste van door dramatisch neergegaan... want hij was eigenlijk in een kansloze positie. Het was een hele lichte aanraking. Ja, misschien had de scheidsrechter wel gelijk volgens de letter van de wet... Maar ja, op mei kwam het wel over als we wel een heel hard besluit. puntje was dus genoeg om de landstitel binnen te slepen. Sneu voor Blackburn. Want die zijn uh, twee punten verwijderd van de degradatiezone. Dus ze zijn nog niet helemaal veilig. Ja, ze, uh, mijn een ene omstand kopten ze geloof ik ook nog tegen de paal. Dan had het zomaar 2-0 kunnen zijn. Uh, ja, ze hebben een paar mooie kansen ja. gehad hoor. Ze hadden echt deze wedstrijd kunnen winnen. En als ze die drie punten hadden gehaald... dan stond Blackburn uh, een stuk beter voor zo aan het einde van de ranglijst. Ja. Even naar Wayne Rooney, die de penalty benutte. Hij is natuurlijk hartstikke blij met de, tit met de titel. Premier League, een it's an incredible feeling. that 19 go, you know, het team. To win the Premier League, it's Ja, dat was Wayne Rooney. Heb je verstaan wat hij zei? Ja, het meest succesvolle team ooit zijn ze nou. En dat, dat, he, dat heeft hij gelijk in. Want het is een negentiende titel, historisch. Want nu hebben ze officieel uh, Liverpool gepasseerd. Uh, want die was uh, tot nu toe samen met Man United de recordhouder met 18 landstitels. Ja, en dit is wel een heel bijzonder moment hoor. Want toen Ferguson begon bij Manchester United, 25 jaar geleden. Ja, toen stond de teller nog maar op zeven. En toen uh, Ferguson zijn eerste landstitel binnenhalen, kwamen Liverpool-fans toch wel met enige arrogantie... met spandoeken in het stadion. Come back when you have 18. Kom maar terug wanneer je er 18 hebt. Ja, ja dat is Ferguson nooit vergeten. En nu een dikke twintig jaar later heeft hij 12 landstitels gehaald. Heel knap hoor. En dat zal hem dus extra genoeg doen do uh, dat hij uh, Liverpool uh, heeft verslagen. En ben ook benieuwd met wat voor spandoeken nu de fans van Manchester United komen. Ja, nou, dat kan ik, kan ja, ik wel dus intekenen de wonden te wrijven van Liverpool een ja, beetje. Ja, precies. Zeg, uh, Van der Sadie uh, speelde niets. Uh, kon hij niet spelen? Wilde hij niet spelen? Werd hij gespaard? Of hoe zit het? Hij wilde natuurlijk wel spelen. Want dit was natuurlijk een mooie dag om uh, de titel te vieren. Maar ja, hij is een belangrijke uh, speler in het team van Ferguson. Hij heeft, werd dus ook heel bewust... Gespaard. Met natuurlijk uh, het oog op de Champions League finale in Wembley tegen Barcelona. Daar mag Van der Saar niet ontbreken, volgens Ferguson. Dus uh, hij kreeg even rust. Uh, maar hij neemt in ieder geval afscheid in stijl straks. Dan even naar de FA-cup City Wonders van uh, Stoke City met uh, 1-0. Uh, was het een mooie finale? Nee, nee, nee. nee. De eenzijdige finale. Eerst. Uh, de eerste helft had, ja, was Man City echt superdominant. Had een paar geweldige kansen. Uh, maar er ja, werd geen doelpunt gescoord. Ook door het geweldige keeperswerk hoor, van de keeper van Stoke. En in de tweede helft viel de wedstrijd een beetje dood. En, maar ja, ik denk dat de Man City fans daar echt maling aan hebben. Want 16 minuten voor tijd scoorde Jaja Toure de winnende treffer. Ja, voor het eerst sinds 1976 heeft Manchester City weer een prijs gewonnen. Ze zijn dus dolblij perfect seizoen voor ze, want ze hebben, hebben zich ook gekwalificeerd voor uh, de voorronde van de Champions League. Ja, en hier wordt dat toch wel gezien als een doorbraak, doorbraak voor de ploeg uh, uit het oosten van Manchester. Want ja, zij willen het volgend seizoen nadrukkelijk mee gaan doen uh, om de landstitel. En ja, ze zijn het ook wel een beetje aan een stand verplicht naar alle honderden miljoenen die uh, gepompt zijn uh, in deze kleine club. Uh, ja, grote club inmiddels. Ja, mooi succes voor Nigel de Jong ook, hè? Top. Heel goed en uh, heel fijn. Want het, het is natuurlijk voor hem een prachtige ervaring. Hè? Finale in Wembley, dan ook nog winnen. Ja, hij, hij, hij speelde ook vandaag weer goed en degelijk. Zoals we hem eigenlijk al het hele seizoen hebben gezien. Hij is een vaste waarde uh, bij Manchester City op het middenveld. Uh, en we zullen hem ook volgend seizoen weer vaak op het uh, veld zien spelen. Oké, okay, dank je. Arjen vanuit uh, Engeland. In de Duitse Bundesliga was al bekend dat Borussia Dortmund kampioen was. Vandaag uh, won het team met 3-1 van Frankfurt. En Andries Jonker heeft zijn periode als hoofdcoach bij Bayern München afgesloten met een 2-1 overwinning bij VfB Toetkart. Op VfB Toetkart, ze speelden thuis. En hij heeft de derde plaats. Jonker hoopte nog op de tweede plaats. Maar zag concurrent Bayern Leverkusen met 1-0 Winnen bij Freiburg. We hebben aan het einde deze seizoen niets gewonnen. We hebben noer dat is minder ziel erreicht. Want ja, dat is niet aan een grond om een groot feier te denk ik. De laatste week hadden we ons ziel erreicht. dat was een een schöne avond. En vandaag te had weer een minimale chance. De derde plek mag Bayern door die derde plek mag Bayern volgend seizoen uitkomen in de voorrondes van de Champions League. En dan wordt Jonker coach van de amateurs van Bayern en Joep Heinkes. Hoofdcoach Rut van Nistelrooy heeft afscheid genomen van het publiek van HSV. Hij was op tijd hersteld van een kuitblessure en viel in tegen Borussia Mönchengladbach. Het werd 1-1. Het is nog onduidelijk waar van Nistelrooy 34 jaar inmiddels zijn loopbaan zal vervolgen. Klaas-Jan Huntelaar viel in bij Schalke 04, maar uh, verloor wel met 2-1 van FC Köln. Huntelaar kan nog van grote waarde zijn voor Schalke... dat volgende week zaterdag de bekerfinale speelt tegen de tweede Bundesliga-club MSV Duisburg. HSV eindigde deze competitie trouwens als achtste. Schalke werd veertiende en Hannover en Mainz spelen voorronde Europa League. Vrouw Ver Wolfsburg, twee jaar geleden nog landskampioen... slaagde er door een drieën overwinning op Hoffenheim... maar op het nippertje in om in de Bundesliga te blijven. Borussia Mönchengladbach moet nog een play-off spelen... om handhaving veilig te stellen. Uitracht Frankfurt en St. Pauli degraderen. En Lazio Roma heeft in de Italiaanse Serie A, Serie A... de hoop op een nieuw avontuur in de Champions League levend gehouden. Lazio won met 4-2 van Genoa en nam de vierde plaats over van Udinese... dat morgen nog in actie komt tegen Chievo Verona. Plek 4 betekent in Italië deelname aan de voorrondes van de Champions League. Arsenio werd vorige week al kampioen... won vandaag met 4-1 van Cagliari... onder meer door één doelpunt van Clarence Seedorf. En dan Ruud Gullit. Hij kent als trainer van uh, zijn Tsjechense club Terek Grozny... maar weinig succes. Hij ging in de Russische competitie met zijn ploeg... met 4-0 fors onderuit bij Lokomotiv Moskou. Terek staat nu op de 14e plaats... met nog maar twee clubs onder zich. En in navolging van de eredivisie... krijgt ook de Belgische competitie... een rechtstreeks duel om de titel tussen de nummers 1 en 2. Racing Genk ontvangt dinsdag standaard luik in de laatste speelronde. Beide ploegen hebben 50 punten... Anderlecht is definitief derde en coach Adrie Koster... eindigde door een 1-0-zegen bij Lokeren... met Klip Brugge op de vierde plaats. Club Brugge moet mogelijk play-off spelen voor Europees voetbal. Dat hangt af van de bekerfinale. Als Westerlo de beker wint van Standaar... krijgt Club Brugge meteen toegang tot de Europa League. Anders volgt een play-off tegen Westerlo of Cercle Brugge. Goed, nou, we hebben uh, de hele avond uh, het basketbal gevolgd. Dat is afgelopen. Leiden heeft gewonnen met 107 tegen 89. Voor 11 hopen we nog een reactie te krijgen uit Leiden. Voor het zover is gaan we naar Excelsior. Het clublied van Excelsior, ingezongen in 1977 door toenmalig voorzitter Henk Zon. En Excelsior heeft komende zondag behoefte aan ferme jongens en stoere knapen, zoals het zo mooi heet. De mannen van trainer Excelsior uh, van trainer Alex Pastoor trainen vrijdag besloten en dat geeft dan mooi de gelegenheid om in de kattecombe van Woudenstein de historische foto's nog eens te bekijken. Als het wonder in Arnhem zondagmorgen dus plaatsvindt, zal directeur Simon Kelder vast een kiekje van die dag toevoegen aan zijn hele galerij, galerij. De directeur zit ontspannen achter zijn bureau en heeft niet veel last van zenuwen. Probeert het op deze manier en wordt een goal voor Kino Fernandez. Roda, Roda. 1-0 voor Excelsior. Fernandes? Ja, nog één keer zou je zeggen. Fernandes, hij komt er tussen en hij maakt de goal niet. Hij maakt hem toch. Nou, daar vier spelers bezig. Zegelaar en dan van dichtbij raak. 2-0. Roland Bergkamp. En Woudestijn staat op zijn kop. Ver met jongens, door de Ons land Hij heeft tegenwoordig zo'n mooi voortschrijdend inzicht van toe te schrijven aan Henk Son. In 1977 voorzitter van Excelsior en zanger van dit clublied ferme jonge stoere knapen. Toen wist hij al dat komende zondag Excelsior juist daar zo'n behoefte aan heeft als het wonder van Arnhem moet gaan plaatsvinden. De acteurs trainden afgelopen vrijdag onder leiding van Alex Pastoor besloten. En ja, dat geeft dan mooi de gelegenheid om eens rond te lopen op Woudenstein... en historische foto's te bekijken. En ik weet eigenlijk zeker dat directeur Simon Kelder... als dat wonder komende zondag plaatsvindt. De eerste is die een spijker pakt, in de muur slaat... en een mooi kiekje van afgelopen zondag in de Eregalerij zal plaatsen. Vrijdag zat de directeur nog ontspannen achter zijn bureau... en had hij niet zo heel veel last van zenuwen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, van nu het weekend nog niet zo erg, maar... Als, uh, als we na-competitie moeten spelen, dan uh, ga ik je helpen dat ik versleten thuis kom. Ja? Ja. Dat vreet enorm veel energie. Want ja, daar hangt natuurlijk zo verschrikkelijk veel van af. Kijk, uh, als je het afzet tegen heel dingen die in de wereld gebeuren, betekent dat natuurlijk niks. Maar als je bij Excelsior zit, dan, dan is het natuurlijk of in de Eredivisie blijven of tegen de Eredivisie. Dat, dat is niet één wereld, maar dat zijn twee werelden verschil. Dus. De, als erbij betrokken ben, ja, dan uh, voel ik van mezelf praten. Dan, dan sterven we eigenlijk van de zenuwen. Simon Kelder, directeur van Excelsior. Al sinds jaar en dag. En na dit seizoen ziet hij zijn trainer. en meer dan de helft van de selectie de club verlaten. Vorige week al hoorden vier spelers. Ramstein, Klaasie, Fernandes en Nelon. dat ze volgend jaar tot de selectie van Feyenoord gaan behoren. En aanvoerder Koolwijk heeft al een contract getekend bij NEC. Vormt dat nou eigenlijk een gevaar? Spelers weten zelf dat ze op het hoogste niveau actief kunnen blijven... en kunnen dan dat clubbelang nog wel eens uit het oog verliezen. Uh, nou, in, in positieve zin. Ik, ik merk wel dat iedereen toch hier de zaak goed wil afsluiten. We hebben een, een goede spelersgroep. Die, uh, die gaan goed met elkaar om. De trainer speelt daar goed op in, die overigens natuurlijk zelf ook weggaat. Maar uh, ik, ik ben niet bang dat dat meespeelt dat ze weggaan. Sterker nog... Ik zie er meer positieve dan negatieve dingen in, want uh, nogmaals, ze wil het gewoon goed afsluiten en, uh, en niet zo de boel verlaten met een, uh, een degradatie naar de Eerste Divisie. Er komt ook nog een keer bij dat het natuurlijk belangrijk is, waarom gaat de speler weg? Als een speler weg omdat hij geen contract meer krijgt, dan uh, is het natuurlijk een ander verhaal, dat spelers weg zoals nu, die in feite allemaal uh, zich uh, sterk verbeteren. Dus dat, dat maakt de situatie natuurlijk wel anders. Simon Kelder. En van het kantoor van de directeur naar de trainerskamer op Woudenstein. Daar wacht namelijk Alex Pastoor. Ook al zo rustig. Over kansen en percentages van slagenheden wilde hij eigenlijk helemaal niet over praten. Wel over de volwassenheid van zijn selectie. Ja, ik vind wel dat je tijdens de competitie hebt kunnen zien dat we in ons gedrag heel stabiel zijn geweest. En of de uitstand dan een keer meeviel of tegenviel. Dat, dat was bij de jongens eigenlijk niet of nauwelijks te zien... En volgens mij is dat de allergrootste winst die we geboekt hebben... omdat dat eigenlijk een eigenschap is of een karaktertrek of een vaardigheid... die nog niet bij uh, een jonge, onervaren ploeg hoort. En dat hebben we toch gedaan. Dus dat we dat nu ook weer, uh, weer gaan kunnen. En of dat nou nog één wedstrijd is of, uh, of nog een aantal daarna, dat, uh, dat zien we dan nou wel. Maar ik denk wel dat het heel goed gaat lukken. Ja, nou, ik moet zeggen dat we deze wedstrijd niet anders benaderen dan normaal. Het lijkt me duidelijk dat er, dat er meer op het spel staat nu. Of tenminste meer, dat het dat de laatste wedstrijd is... En, uh... Dat het erop of eronder is, zeg maar. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat het in de groep is dat niet te merken. Is het een wonder dat er moet geschieden of is het eigenlijk realistisch? Nou, ik denk uh, wel realistisch. Ik denk eigenlijk een wonder dat wij onszelf nog niet veilig hebben gespeeld. Ik denk dat we veel punten hebben laten liggen. En ook onnodige punten hebben laten liggen. En anders hadden we, hadden we nu al veilig geweest. En dat zegt de aanvoerder Ryan Kolwijk. Die, zoals eerder gezegd, met zijn trainer Alex Pastoor meegaat naar NEC. Pastoor. Die heeft ook wel nagedacht over die invloed op het resultaat en de focus van zijn spelers. Nu een deel dus al weet dat de toekomst niet meer in Rotterdam-Oost ligt. Ja, nou, dat, ik vind dat dat, uh, dat dat zou wel kunnen gebeuren. Want volgens mij heeft het, uh, het verleden uh, wel aangetoond dat het met sommige mensen zo gebeurt. Ik heb zelf, uh, toen ik bij Heerenveen voetbalde en de de halen, het was volgens mij in... Seizoen 96, 97. Toen had een aantal spelers in hun hoofd ook al afscheid genomen... omdat ze naar een andere club gingen. Van sommigen wisten we het, van sommigen niet. Maar de output was in ieder geval dat er een hele matige kwaliteit werd geleverd. Nou, ik heb daar tot nu toe niets van gemerkt. Uh, maar ja, dat is tot nu toe. Dus dat moeten we uh, zowel morgen als zondag blijven vasthouden. En, uh, en, en ik ben degene die de eerste is die, uh, die dat A moet waarnemen... en B uh, moet bijsturen als dat nodig blijkt te zijn. Uh, zelf zie ik het als een enorme drijfveer om... Uh, en, uh, en, en, en, en geeft me een groot eergevoel als ik uh, Excelsior kan verlaten. En dat ook nog met het erendivisieschap. Nou, ik denk uh, vooral voor mij persoonlijk dat het, uh, dat het geen druk wegneemt. Ik bedoel, ik wil er gewoon alles aan doen om Excelsior erin te, laten, te houden. Dus, het uh, is ook al mijn club, zeg maar, dus uh, daar wil ik alles aan doen. En ik denk dat het bij de andere jongens ook zo is. Dat merk je ook op de trainingen. Iedereen is gewoon gretig. Iedereen wil er gewoon alles aan doen. Uh, om ik erin te houden. Aanvoerder Ryan Kolwijk en trainer Alex Pastoor... ze zijn dus net als de hele spelersgroep gefocust op zondag... eventueel op de competitie en in elk geval op een goed eindresultaat. En zondag dan wil Pastoor geen invloeden van buitenaf... geen tussenstanden van andere velden. Nee, je moet gewoon lekker naar jezelf kijken. De aanvoerder Kolwijk vindt dat prima, maar... Ja, klopt, ik denk dat het niet, niet belangrijk is wat daar gebeurt voor ons. We moeten gewoon ons eigen spel spelen. Dus in, in dat opzicht ben ik het ermee eens, maar... Uh... Mocht VVV met 3-0 voorstaan in rest dan wil ik dat wel weten. En dan, dan denk ik dat, we dat, dat dat ons wel extra motiveert. Ja, toch? Ja, het kan juist motiverend werken. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, als de van als met 3-0 voorstaat... Dan, dan kan dat ook demotiveren. Dus ja, aan de ene kant ik begrijp ik heel goed dat de trainer zegt... Van, we willen daar niks mee te maken hebben. We moeten gewoon ons eigen spel spelen. En dat, dat vind ik ook. Stone Roses en uh, Fools Gold. Het is uh, vijf minuten voor elf. Op de Valrijd nog even terug naar het, uh, het basketbal. Uh, Leiden tegen Groningen. Eerste wedstrijd van de playoffs. Het werd uiteindelijk 107 tegen 89 in het voordeel van Leiden. Leon Kersten praat na met een van de spelers van Leiden. Jong, wat een wedstrijd. Zeker, zeker. We moesten er klaar voor zijn. Eerste wedstrijd. Altijd spannend. Vooral in de finale. Vooral voor mij. Het is mijn eerste finale wedstrijd. Maar dit is pas het begin. Je had aan het eind, geloof ik, 29 punten. Gaat het te ver om te zeggen dat jij gehakt maakte voor Groningen? Ik heb, ik heb gewoon mijn game gespeeld. Coach heeft vertrouwen in me. Hij heeft me verteld dat als ik alles op het veld gooi, dat niemand me kan stoppen. En dat is wat ik heb gedaan vandaag. Ik heb alles gedaan wat mijn team nodig, wat mijn team nodig, wat mijn team nodig had. En uh, ja... Ja, je bent zo snel in je acties naar de ring dat die Groningers er helemaal gek van moeten zijn geworden van jouw snelheid naar die ring toe. Ik, ik hoop het. Ik hoop dat ze ook gek blijven worden en dat we een goede series hebben. En aan het eind van deze series wij aan de kop staan. Maar we moeten het game voor game nemen. En nu zijn we op naar de volgende game. Dinsdag moeten we er weer klaar voor staan. Ik verwacht een spannende wedstrijd met een lage score. Uiteindelijk is het niet spannend. En een eindstand 107,89. Waar kwam dat vandaan? Ik denk aan het begin omdat we alle twee, alle twee teams, scoorden heel veel. Uh, ja, rebounds pakten hun wat meer dan ons. Maar uiteindelijk ja, daar staan wij toch een kop. Normaal spelen wij niet met een hoge score vanwege onze defense. Misschien is het oppakken uh, met onze defense, zal er geen hoge score zijn. Ik heb voor deze wedstrijd mijn huiswerk gedaan. 33 keer een playoff finale. 29 keer werd de ploegkampioen die de eerste wedstrijd won. Oh, wat, heb ik ook wat, wat zegt is ook dit nou? Het zijn stats. Um, het is nog geen werkelijkheid. Maar uh, ik, ik, ik weet niet ik moet zeggen. We gaan gewoon hard. Elke wedstrijd nemen we. En als wij samen als een team, familie en met hart spelen... is niemand als, die ons kan stoppen. Ik zie jouw ogen. Die staan nog steeds hartstikke scherp. Dat belooft wat? Dat belooft de volgende wedstrijd. Waar jullie weer Wurtie gaan zien. Wurtie, de jong was dat van Leiden. Dat is won met 107,89. Aanstaande dinsdag half acht... Is de volgende wedstrijd in deze play-offs? Dan is het Groningen-Leiden vanzelfsprekend. En vervolgens donderdag weer een en zaterdag weer een. En zondag weer een. En zo uh, gaat het eventueel door, mocht dat nodig zijn. Goed, uh, ik geef u nog even mee dat uh, tennester Michele Krijtjek het dubbeltrooi in Praag heeft gewonnen. Ze vloog samen met haar Tsjechische partner Setkovska in de finale. In twee sets het Amerikaanse duo Lee Waters en Molten Levy. En Lille is winnaar geworden van de Coupe de France. Een uh, 1-0 overwinning op Paris Saint-Germain was genoeg. Morgen, dan is het zover. Vanaf twee uur NOS langs de lijn... met alle wedstrijden, maar natuurlijk met de nadruk op Ajax FC Twente. Aftrap half drie, wat mij betreft heel veel plezier. Zometeen met het oog morgen gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Dag. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen... maar vooral komt praten. Zometeen om twaalf uur in de overnachting... VVD-Kamerlid Janine Hennis... Josjeus van Aert heeft ooit tegen mij gezegd... de dag dat je je niet meer verbaast, je, je niet meer opvreedt over misstanden... Over, uh, of je op kunt vinden over mooie dingen... dat je dan inderdaad moet stoppen omdat het anders wel een uitputtingslag wordt. Zo meteen om 12 uur in de overnachting... VVD-Kamerlid Janine Hennes. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.